Levi van Eck met het NOS-journaal. De meeste van de Israëlische gijzelaars die zijn vrijgelaten... zijn er naar omstandigheden goed aan toe. Dat meldt de directeur van een ziekenhuis waar een aantal gijzelaars wordt behandeld. In totaal zijn er 13 Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. Vandaag, op de tweede dag van het tijdelijke bestand... laat Hamas naar verwachting weer 13 mensen vrij. In ruil daarvoor laat Israël dan ook weer een aantal Palestijnse gevangenen gaan. Hamas houdt nog altijd twintig Thaise burgers gegijzeld. Dat heeft het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Gisteren werden er naast de Israëlische gegijzelden ook tien Thaise en één Filipijnse gijzelaar vrijgelaten. Uit een foto die is vrijgegeven door het ministerie blijkt dat er één vrouw onder de vrijgelaten Thaï is. De vrijlatingen zouden niet direct verband houden met de uitwisseling van gijzelaars en gevangenen door Israël en Hamas. VVD-fractievoorzitter Jessil Gus blijft erbij dat haar partij niet in een nieuw kabinet zal plaatsnemen. Wel wil de VVD een rechtskabinet steunen vanuit de Kamer. Dat zei ze in Nieuwsuur. Ze benadrukte dat ze geen politiek spelletje speelt. Het besluit zorgde voor verbazing ook binnen de VVD zelf. Het wordt door een deel van de achterban gezien als het ontlopen van verantwoordelijkheid. De Braziliaanse politie doet onderzoek naar de organisatie achter het concert van Taylor Swift... Vorige week kwam bij dat concert in Rio de Janeiro een vrouw van 23 om het leven. Het was extreem warm in de stad met gevoelstemperaturen tot 59 graden. Veel concertbezoekers vielen flauw. Ook het 23-jarige slachtoffer werd onwel en overleed later onderweg naar het ziekenhuis. De Braziliaanse politie onderzoekt of de organisatie Mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Ondanks de hitte mochten de fans naar verluid geen waterflesjes mee naar binnen nemen. Het weer, er zijn opklaringen en de temperatuur dicht tussen de 1 en 6 graden. In de vroege ochtend ontstaan opnieuw buien, soms met hagel of onweer. Overdag minder buien en minder wind. En dan wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Yeah. Uh. Is me te eng. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSA, dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland, daar gaat alles stil. Ik wil niet naar China, dat is met te druk. Wil niet naar Schotland, daar is het te nat. En de USSS, dat wordt toch nooit meer wat.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 Omdat iedereen daar laat. heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zo zaad. Stond zelfs in dubio, maar ik nam geen enkel risico. Ik heb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 Ik I understand what you like Your friends don't understand why you be singing me But they don't understand that you love to cheating me The way I walk, the way I look, the way I talk The way we make love in the dark Some things in life were meant to be I thank God above that you were sent for me See, it, cause my point of view, it's all about you You got to tell me what you wanna do Come into my life, all I for you I need you, I need you Come into my life Let's do, it, let's do it. Come into my life, do it. I'm down. With boy, I come, it. On yeah. with you, come on. Come on. Come in too much. Boy, I adore you. I got to do love it. I got to do we it. I got to do I got to do it. I got to do it. you got do I got to do it. it. I got it. do it. Nee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 are gone.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 dus bedankt voor die vlam want die brand weer als nooit tevoren En ja was er geen muziek dus het geeft nu niet Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie Bedank dus bedankt voor die vlam want die brand weer als nooit tevoren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 I always think of you inside of my private thoughts I can't imagine you touching my private hearts And just the thought of you can't help but touch myself That's why I want you so bad And this one night I right there